4 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Venray heeft de brandweer de brand in een loods met aardappelen onder controle. Het vuur brak rond 11 uur uit in het pand dat op een industrieterrein aan de A73 staat. In verband met de rook was de oprit naar de snelweg een tijdje afgesloten. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een aangrenzende loods. Een brandweerauto is omgevallen toen hij naar de loods in Venray op weg was. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Twee brandweerlieden zijn daarbij gewond geraakt. De Haarlemse voetbalclub Young Boys heeft zijn bestuur weggestuurd. Reden is de politieinval van woensdagnacht in de kantine van Young Boys. Daar werd op dat moment een illegale pokeravond gehouden. In verband met de illegale praktijken werden 18 mensen opgepakt... onder wie een bestuurslid en enkele voormalige leden van het bestuur. Behalve van illegaal pokeren worden ze onder meer verdacht... van hennepteelt en witwassen. De ledenvergadering stemde vanmiddag in met een motie om het bestuur te royeren. Volgens de nieuwe leiding moet duidelijk worden dat de Club Young Boys... uit Haarlem zich distancieert van illegale praktijken. In het noordoosten van Syrië heeft het leger zeker twee mensen doodgeschoten... bij de begrafenis van een Koerdische activist. De gisteren doodgeschoten Koerd was een belangrijke figuur... in de Syrische oppositie. Volgens ooggetuigen waren bij zijn begrafenis 50.000 mensen op de been. Die grepen de gelegenheid aan om opnieuw het vertrek te eisen van president Assad... De Koerdische activist was ook lid van de Nationale Raad van Syrië... waarin de oppositie verenigd is. Het weer, buien, lokaal met veel neerslag, maar ook wat zon. Het is een graad of 13 en aan zee staat een vrij krachtige noordwestenwind. Morgen regenachtig, maar wel iets zachter. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de A4 naar Den Haag.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 Ja, beste mensen, hier Kees van de Minder fileberichten met een prettige mededeling. De nieuwe spitsstroken op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest Geest zijn. open. Ja, dat betekent een betere doorstroming op de A9. En dat vieren we natuurlijk. Het werk aan de spitsstroken heeft voor overlast gezorgd. En u heeft daar veel begrip voor gehad. maar voor onze dank. Oké, okay, waar wij nu aan de slag gaan, leest u op vananabeter.nl. En nou inpakken, jongens. Weg met die toeter, we gaan door. Door een betere doorstroming komen we verder. Libris Boekhandels vindt u op libris.nl. Libris, boeken, heel veel boeken.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 Ik ben al helemaal gewend aan die nieuwe tune. Ja, als u het helemaal niks vindt, moet u het ook zeggen. Stuur maar een mailtje naar opiummetavo.nl... of reageer op hashtag opiumradio. Uh, alle reacties overigens op dit programma zijn wat dat betreft uh, uiterst welkom. In dit half uur uh, straks Cornel Maas over wat er vanavond in uh, opium televisie zit. En uh, ik ga ook nog even met hem over de, de televisierring praten. Want die, die uh, uitzending of, ja, dat gaat hij presenteren op 21 oktober. Spannend lijkt me dat. In de vol carré. Ik bedoel, wij zitten ook in carré, maar dan in een lullig bovenzaaltje. Dat is toch een andere koek. Uh, uh, maar uh, nu aan tafel twee heren uh, met wie ik zo gaan praten. Uh, Peter de Wit, die uh, kent u als uh, de tekenaar van Siegmund. En hij heeft nu het lege nest heeft hij getekend en geschreven. Een uh, Amerikanen zeggen graphic novel, maar hij maakt er een grafische novelle van. Je dacht, het is lekker makkelijk geworden. Nou, bij mij was het gewoon uh, belangrijk uh, om aan te geven dat het een lang verhaal is. Mm -hmm. Mensen kennen mij van Siegmund, het zijn ja. altijd korte grappen. Ja. Dus dat ze dan... In ieder geval een waarschuwing krijgen dat het geen moppenboekje is. Het loopt door een, een serieus uh, lang verhaal. Ja, ja, serieus lang verhaal. een dus, uh, Serieus onderwerp, het Legenest syndroom. Uh, want dat bestaat echt. Jean van der Velde die kan erover meepraten. Hij is regisseur van uh, All Stars 2. Old stars de, de, Het vervolg in feite een paar jaar later op uh, de, de su succesvolle film destijds uh, All Stars. Legenest syndroom. Dat is... Uh... Lege sy syndroom ken ik zelf. En, en All-Stars is een midlife crisis syndroom. Mannen worden ook veertig. Niet alleen ja. vrouwen. Maar ja. de 40. Alles uh, heel herkenbaar. Ja, wij mannen ja, ja. worden net, uh, net echte mensen. We halen het van dichtbij. Ja, ja. goed. Uh, al, al 18 jaar weet de strip van psychiater Sigmund... dagelijks trouw een te tover op het gezicht van menig volkskantlezer. In zijn nieuwe boek richt de eigenzinnige Sigmund zich... op de behandeling van het legenest syndroom uh, uh, het is alweer het 33ste boek, Peter. Dat, is, dat hebben wij tenminste uh, achtergehaald. Dat, oh, okay. Ik neem aan dat je dat zelf ook weet. 33ste boek van Siegmund. Ja, ja ik heb in feite wel meer boeken. Ja, ja, ja, ja. Maar, ja. ja dat zou best kunnen, ja. Er ja. Ja. zijn heel veel bundels van verschenen. Ja, ja. Ik heb een hele bijzondere versie, bleek. Ja, ja, die is niet heel bijzonder. Want halverwege het verhaal op pagina 49 hield het bij mij op. Maar het blijkt dat ik een dummy heb. Ja, dat is een vergissing. Je hebt een dummy gekregen, dat is... Uh... Ja, een beetje technisch, maar dat is zeg maar een boekje wat ze eerst even drukken, om uh, waar de vertegenwoordiger mee langs de boekhandels- en distributeurs gaat. Om ze lekker te maken. Om zoveel mogelijk afzet te genereren. Ja, en de cliffhangers die cliffhanger dan op pagina 50 ja, de, de kopers van het boek, die, kunnen, die krijgen het hele boek. Ze ja. hoeven niet bang te zijn dat ze de rest ja. moeten vol tekenen. Ja, want even dacht ik dat het de bedoeling was dat je zelf het verhaal af zou maken. Ja. Nee, dat heb ik gedaan. Dat, ik was toch bezig. Ik denk, laat ik het dan maar afmaken. Ja, ook dat. Nee, het is ook niet. Als filmmaker ga je natuurlijk ook niet halverwege ineens dat het celluloid le leest. Er zijn pauzes nog steeds in de Nederlandse bioscoop. ja, ja ik vind dat prettig. We gaan ze verschrikkelijk nou, niet zoveel meer toch? in Amsterdam, Amsterdam doen, ze doen ze het niet meer. Nee. In, de, in de provincie zie je het nog, ja, ja. nog echt met zo'n met zo'n ijsje symbool of wat dan ook. En, en, en, nou, dat ook. geloof ik niet, maar de film stopt gewoon. Ja, ja. En dan gaat het licht aan en dan uh, moet je ijsjes kopen, popcorn. Ma maak je dan ook wel een soort punt waar je zegt, nou ja, het, als het dan moet, dan Vroeger werd het gevraagd, maar daar hielden ze zich toch niet aan. Echt niet? Want het heeft te maken, ze hebben tegenwoordig soms vier, vijf zalen... en dan willen ze eigenlijk die kantine tegelijk of juist niet tegelijk afhankelijk... en dan stoppen ze hem waar zij denken dat het, het kan midden in de scène zijn. Dat is niet dat te echt, geloven. Zeg. Het is bizar. Ja. Ja, ja. Bij sommige films, zoals Harry Potter of In de Ban van de Ring... is het wel weer haast nodig, want dan zie je mensen toch weg sluipen... om naar de wc te gaan. Ja, omdat ze zo lang zijn. uur is drie uur Want wat, hoe lang is All Stars? Uh, Twee, Twee uur. uur. Twee uur, dus dat, ja. dat is te, te doen. Ja, het is meestal normaal tussen ja. anderhalf uur en twee uur. Ja. ook voor mensen met een zwakke blaas moeten toch wel uh, ja. kunnen. Ja, ziekmoed, ja. Dat, dat, dat karakter, dat kleine kale lelijke de, psychiatertje. Uh, hey, dat zijn jouw woorden. Ja, waarom heb je me zo <laughs> gemaakt eigenlijk ooit? Wat, wat, wat? Nou, ja, hij moest uh, het, het moest een, een figuur zijn wat zich goed uh, in de krant, wat wat aansprekend is. Ik heb eigenlijk gewoon een klassieke therapeut genomen, een beetje Freud-achtig. Klassiek met een pak en een vest en een stropdas en ja. een ringbaardje. Ja. Uh, terwijl een, een therapeut heeft tegenwoordig gewoon een spijkerbroek en een overhemd aan, neem ik aan. Maar, uh, een jurk, vaak ook. Ja, ja jurk. Ja. Nog veel vaker, inderdaad. Ja. Ja. Dus ja, ik, uh, ben, en voor de krant, ja, het moet gewoon duidelijk zijn, dus heb ik een zwart pak gegeven. En op laatst nog een zwarte oog, één oog zwart gemaakt. Ja. En dat vond ik grafisch mooi en mysterieus. Dus ja, dan ja. krijgt hij iets uh, ja, Iets op, sinisters van. Ja, ja precies. Ja, is, ja. Ja. Ja. En, en, en, uh, het viel mij op dat in, in uh, de strips ontploft hij ook vaak. Dat hij, dat hij min of meer toch wel zijn emoties uh, ja, laat gaan. Nou ja, hij is ook. Het is een heel klein mannetje. Als hij komt tot onze knieën, zeg maar. Dus dat is heel klein. Ja, want Je bent 22 uh, of? Ik ben 2 meter. Ja. Ja, het is ook een be niet, ja, het is een beetje cliché, maar niet helemaal. Lange mensen zijn meestal wat rustiger van aard. En wat be bedaagder. Kleine mensen die moeten zich bewijzen. Dus die zijn wat opgefokter. opgefokter en drukker en agressiever. Zo'n ja. soort Denny de Vito-achtig <laughs> figuur. En ik wil de moet ook een beetje agressief ja. laten overkomen. Ja. Maar he, dat viel me op, dat bij deze grafische novelle, is, gaat, hij, gaat hij gezellig met die vader die met dat <tie> lege nest syndroom uh, uh, zit, gaat hij uh, de, de, de stad in, Dan gaat hij gezellig een vorkje prikken, dat er ja. helemaal niks voor ziek moet. Nou, toch wel hoor, hij, hij is in die jaren, die 18 jaar, zoals je zei, is hij toch wel aardig veranderd. Hij, uh, in het begin had hij altijd lik op stuk, het laatste woord, maar ja. dat is eigenlijk heel vervelend. Uh, iemand die altijd lik op stuk geeft of gelijk heeft, weet je, dat is ook heel vervelend. Hm. Dus nu is hij ook heel vaak de, de luisterende psychiater die zegt... Van, uh, wat vindt u er zelf van? Mm -hmm. Houdt hij een bepaalde stroming aan? Nee, nee hij is, ja, er is een stroming die de, de provocatieve therapie heet. Nou ja, dat is hij ook wel een, ja. een beetje een voorstander van. Maar hij is een eigen stroming eigenlijk. Ik heb hem nooit ergens bij laten aansluiten. Nee, je hebt al die situaties die, die zijn naar het leven getekend. Die, die, die, die, die ben je op een of andere manier. Die in de, die in de Lijkt krant komen. Ja? Nou ja, bij mijn grappen komen gewoon uit de krant eigenlijk. Er zijn zoveel ontwikkelingen op geestelijk gebied. En burn-outs en relaties, dat houdt eigenlijk nooit op. Dus nee. dat houdt die carrousel altijd draaiend ja. van, ja. Ja. van ja. grappen. Ook... Maar, maar goed, hij is dus heel vaak ook het luisterend oor in de strip. Maar dat valt dan niet zo op. Maar in, in dit boek, in het lege nest, moest hij een bijfiguur zijn. Dus de vader is de hoofdpersoon en hij is dan de belangrijk bijfiguur. Maar hij is wel het, het bijfiguur. Dus hij moest het luisterend oor zijn ja, en, ja. en nuttige adviezen over het nest. Want die vader die zit Stel. ermee, want we, we zien hem ook op een prachtige omslag. Alleen. Hij zit hier op, het, uh, op, op, op de slaapkamer van zijn kind tot het huis uit is. Ja. Een plankje uit met twee foto's gegeven. en een uh, beker die ooit is gewonnen... en een klein poppetje van moet ook <laughs> nog. Uh, uit het leven gegrepen, Nou je. ja, dat is natuurlijk... Ik, ik werk tegenwoordig mijn werkkamer. Ik heb, ik heb nog een studio in de stad in Amsterdam. Maar mijn werkkamer is in, uh, ook in een kinderkamer omdat de kinderen weg zijn, heb ik de grootste kamer nu tot mijn werkkamer verklaard. Ik heb tot mijn vijftigste eigenlijk aan de keukentafel gezeten. Ja. Maar nu heb ik een heuse werkkamer met groen, roze en ja. <laughs> blauwe muren... en uh, bloemetjes behang. Ja. Dus ik heb gewoon mijn tekentafel erin gezet. Dus zo'n kamer verandert geleidelijk, weet je wel. Er staan nog Donald Duck verzamelbanden en er hangen posters... En Gaandeweg komt daar een strijkplank en een naaimachine. En, uh, het het onder... punt dat het ding ook echt weg, dat er een nieuw behangetje op komt. En zo, dat is uh, voorlopig nog niet. Uh... De eerste 30 jaar. <lacht> niet. Ze kunnen altijd terugkomen. <lacht> daar moet je ook rekening ja. mee houden. Ik begrijp dat de werkkamer van Jean van der Velde is ook een voormalige kinderkamer. Mijn, mijn toekomstige werkkamer is natuurlijk die kinderkamer. En ik had die kinderkamer, was mijn werkkamer, toen kwamen die kinderen. toen moest ik eruit. Ging ik net naar het strijkkamertje, uh, wat echt een hok is, wat heel goed is. Want dat heb ik niet afgeleid. Mm -hmm. uh, maar ik, mijn vrouw zegt, het, ga nou gewoon naar die kamer... Van, uh, uh, waar de, de zoon als laatste gezeten heeft. Ja. Met de vriendjesmuur die helemaal volgekoud is... met van uh, toffe gozen en, uh, <lacht> en uh, je, je, je, je, al die teksten. Maar ik doe het ook, ik blijf nog in dat kleine hok zitten. Ja. Uh, ja, waarom ben ik, ik ben daar gewend ook in een klein uh, hondenhokje. Dat is misschien ook wel... Wat... Ja, dat, ja. Dan, uh, je... er, hangt, er hangt de inspiratie. Ik mag het woord niet ja. meer gebruiken, maar het hangt wel in Ik mag het gebruiken, maar je hoeft ja. geval, ik kan niet eens ijsberen, dus dat nee. scheelt. <laughs> zeg, uh, uh, het, het, het is treffend dat het uh, met series zoals in therapie en zo... Dat, dat, het is uh, de, de, de, de, de spreekkamer van de psychiater of de psycholoog... dat is uh, tegenwoordig heel, heel gewoon. Hè? Woody Allen heeft het die feite natuurlijk al gedaan. Uh, met, dit, met dit boek uh, bewijs je nog maar eens dat... dat de, de, de psychiater heel, heel uh, gebruikelijk is. Uh, nou ja, het is, ja ik, ik wilde die vader, uh, het is gewoon mijn verhaal en dat wilde ik vertellen. Maar ik wil niet die vader in zichzelf laten praten. Hmm. Dat vind ik altijd lelijk. Dus ik, ik vind de voice-over vind ik al niet zo prettig in een film. En ik vind gedachtenballons in een strip vind ik ook niet zo prettig. Ja. Dus hij, hij moet gewoon een sidekick hebben een metgezel. Nou ja, en ik, ik dacht dat. Dat kan een therapeut zijn, want die kan er meteen verstandige dingen zeggen... over dat zogenaamde syndroom ja. van het lege nest. Ja. En ik heb al een therapeut, dus ik hoef geen andere te ontwerpen. Dus heb ik gewoon Siegmund genomen. Ja. En dan kan die vader, want ja, daar draait alles om... die kan zijn verhaal uh, gaandeweg kwijt ja. bij Siegmund. En is het ook, uh, want het is naar het leven getekend, uh, zoals je zelf, zelf zei... Uh, heeft, heeft het je ook geholpen, het schrijven van dit boek? Nou, uh, het heeft, me, het heeft me op allerlei vlakken geholpen. <lacht> uh, nee, ja, die kinderen zijn al drie jaar uh, foetsie. Maar uh, dus, daar was ik wel een beetje... Ik ben nu wel redelijk stabiel en eraan gewend. <lacht> Anders kon ik dit boek ook niet maken. Nee. Dus ik, ik, maar ik wilde het verhaal heel graag vertellen. Ik had er drie jaar geleden al wat strips over gemaakt in de krant. Een paar weken liep dat. Ja. Maar ik kwam daar niet verder mee... En uh, op een gegeven moment ben ik gewoon een scenario gaan schrijven. Een hele verhaal geschreven en naar de uitgever gestapt. En die uh, wilde het doen, wat ik heel prettig vond. Toen ben ik het gaan tekenen. En dat was de grootste uitdaging. Want ik had nog nooit, of niet vaak iets langer dan drie plaatjes gemaakt. Ja. Alleen. Ja. Dus daar heb ik gelukkig veel hulp bij gehad... om een lang verhaal uh, een beetje logisch in elkaar te laten steken. Ja. Ja, ja. Je, je, je vrouw zit, uh, zit, zit naast je. Heeft zij ook baat gehad bij het boek? Nou, heeft, mijn vrouw heeft me voornamelijk veel geholpen. Want ik ben er een jaar mee bezig geweest. En uh, naast mijn andere werk, zeg maar. Dus ja, zij is een grote steun geweest eigenlijk. Ja. Omdat ja. Ze heeft het een en ander moeten incasseren. Dat uh, komt misschien nog wel een keer. Niet alleen bij de verwerking, <laughs> maar ook... Bij, bij, als het weer niet lukt om zo'n uh, lang verhaal te maken... dan ja. uh, zit je er ook weer mee in je maag. Ja. Is dat, nou, ja, het is allemaal hartstikke leuk om te doen. Ja, hartstikke natuurlijk, ja. He? Het is ook leuk om te lezen. Dat ook. doet je. Ja, ja precies. De uh, graphic novel van grafische novelle Sigmund ligt nu in de winkel. Nee, het heet niet Sigmund, het heet nee. Het Lege Nest. Ja, het voor, het lege meer, nest. voor meer informatie kijkt u op www.hetlegenest.nl. Er zijn zoveel titels waarvan ik denk... die zijn nog niet gedeponeerd, maar bij deze wel. Ja, daar staan ook home movies op. Hè. Dat is leuk om te ja, kijken. precies. Ja. Ja. Goed, dank je wel. Oh. Okay. Um, dan uh, uh, uh, gooi je even een bumpertje tegen goed. door vind ik wel gezellig. Dit is Radio 1. Opium. Ja, ze kenden elkaar al sinds de F's, voetballen nog steeds. De mannen van All-Stars, die zijn terug in de vervolgfilm. All-Stars, Old-Stars, uh, regisseur, scenario-schrijver Jean van der Velde. Uh, ben je eigenlijk zelf iemand die, die ook voetbal bijvoorbeeld op zaterdagmiddag speelt? Ja, nu Niet meer. Vliepen. Nee, ik was eigenlijk al veteraan ongeveer toen ik me voor het eerst bij een voetbalclubje meldde. Toen was ik al 26 of 27, geloof ik. En daarvoor had ik natuurlijk heel veel voetbal, maar gek genoeg nooit in clubverband. Aha. Dus, de, dus ik kwam bij Velox 7 of 8, mocht ik meteen uh, aanschuiven. Waar ik een paar mensen kende. En dat heb ik een jaartje of vijf uh, volgehouden. En toen uh, de zoveelste keer dat je zondagochtend uh, ergens op een veld staat. En uh, de tegenstander is echt nog lam. Omdat ze echt rechtstreeks ah. van de kroeg komen van zaterdagnacht, zondagochtend. En die beginnen je echt ongelooflijk tegen je poot aan te schoppen. Dat is het moment waarop je denkt, ja, ik heb een baan... en ik moet toch... Uh, het, werd, het werd echt een beetje gevaarlijk soms. Ja, ja, ja. ja. En ook de, de situatie dat je, wat we natuurlijk allemaal herkennen... Van, dat je mensen uit hun bed moet gaan bellen omdat ze te dat, laat zijn. Dat, dat ging inderdaad precies zo. En dat je aankomt en dat de tegenstander maar met zes man is... en dan ben je helemaal naar boeien heikop gereden... en dan <laughs> kan je weer terug en... Ach, maar desalniettemin de was het natuurlijk altijd heel leuk. Want ja, dan heb je altijd, ook al heb je niet de eerste, helft, twee helften gehad, dan heb je al, in ieder geval altijd wel de derde helft. Precies, ja. Die kan altijd, uh, die, die, kan, maak, maak kan. Al, die maakt alles goed. Ja. Ja, ja. Dus kortom, de, de, de, de, de voorbeelden voor, voor een serie en in eerste instantie voor de ja. eerste film lagen voor het op. Uh, ja, er was heel veel. En, en de kern was natuurlijk toch: het zijn de zeven jongens die elkaar van acht, negen jaar oud kennen. En toen waren ze allemaal precies hetzelfde. En dan leefden ze voor die bal. En gaandeweg naarmate ze ouder worden, kom ze erachter dat de een uh, een heel andere sociale achtergrond heeft. en een andere interesse dan de ander. Ja, ja. En desalniettemin blijven ze toch vrienden van elkaar. Ja. Ondanks dat ze verschillende vooroordelen over elkaars leven en bestaan hebben. En dat komt er soms ook uit, maar. De, de, met elkaar uh, kunnen ze het wel pruimen zou ik ja, maar zeggen. Ja. Mooi. Wat is, is zo'n zo thema van, van een groep vrienden die, of vriendinnen die bij elkaar ja. zitten. Het is natuurlijk een, een soort universeel universele ja. manier om films te maken. Ja, ik ik moet eens aan de Deerhunter ik denken. Dus dat, ja, dat is een groep. Ook een groep. Die ja. Een... Wel eens waar naar Vietnam gaat. Maar, maar toch. Ja. Ja. Nou, het mooie is dat je, dat je gewoon heel veel verschillende, ook mentale of, of geestelijke verhoudingen ten opzichte van hetzelfde onderwerp uh, kunt bedenken. En ja. ook voor mij gevoel bij het schrijven met name van die serie dat waren 39 delen. Het was iedere keer. Uh, ik gooi een steentje in een vijver. En uh, dat kan. Uh, alle, dat kan een, pro een probleem zijn over. Te voetballen tegen Duitse Mongolen. Of tegen. Uh, of het gaat over homo's. Of het gaat over allerlei soorten onderwerpen. En dan kijk je hoe al die verschillende zeven karakters daarop reageren. En allemaal hebben ze hun eigen. waarheid en, en perspectief. En dat komt soms in conflict met elkaar en soms. Niet. Of, nou ja, is, er gebeurt van al. Er is altijd dynamiek. Ja, dat dit, is het dit, van. Dit, als, zo klinkt het bijna alsof het er bijna een schabloon is dat je uh, ja, er overheen ligt. Nou ja, dus, dus, uh, uh, ja, dus ik, letterlijk zag ik mezelf soms een steentje in het water gooien. Wat als um, ja, ja. Um, er is een heel negatief stukje in de serie geschreven... door een zekere Jos Heijmans in de nieuwe revue. En die schrijft heel lelijk over die, dat het prutsvoetballers zijn... en hoe, hoe, hoe slecht kan voetbal, hoe lelijk kan voetbal zijn. En die jongens hebben zoiets. Die Josje Heimans gaat eens een met mee. We schoppen hem helemaal de midden. Blijkt het Josje Heimans een vrouw te zijn. En ontzettend leuk. Maar die gaat ook met die jongens onder de douche. Dus nou ja, dan heb je onmiddellijk. Oh, hoe reageren ze alle zeven? De paniek. Als er opeens een vrouw in de kleedkamers komt. Nou, en zo waren er meerdere onderwerpen. En dan uh, denk je, wat nu? En dan gooi je het erin. En dan gaat het gisteren borrelen. En ja, ik ken die karakters inmiddels van binnen en van buiten. Ja, dat is leuk. Dus je bent in feite in de loop van de jaren. Uh, dat je niks met ze hebt gedaan. ben je met ze meegegroeid ook? Ja. Ja, ik loop ik loop eigenlijk een jaartje of twaalf uh, voor. Hm. Op ze, want ik heb nu een syndroom in principe. Dat krijgen we dat, nog. Dat hebben zij, dat, dat is nu aan het ontwikkelen. Ja. Uh, dat hebben zij nog niet, maar dat hebben ze over twaalf uh, jaar. Uh, wat ik van plan ben in principe om boldstars te maken. Want dan zijn ze allemaal kaal als het goed is. Dan, dan hebben zij... Uh... Die primeur hebben we dames en ja. heren. Ja. <laughs> dan hebben zij dat syndroom, Wat ik al dan ja. al weer verwerkt heb. Want in welke fase treffen we ze nu aan? Ze zijn veertig. Ze, hm. ze worden allemaal zo... N... Niet dat ik het expliciet zeg, maar dat weet je. Ze, ze voetballen nog wel eens af en toe. Maar de aanleiding dat ze nu... Uh, voor de film, of uh, voor het verhaal... is dat uh, Bram, de, de, de gespeelde Danny de Bunk... die in de vorige film uit de kast is gekomen... Ja. Die, gaat, die woont in Spanje in Barcelona en die gaat trouwen. En die jongens hebben zoiets van... nou, wij gaan naar zijn huwelijk en uh, daar gaan we iets leuks van maken. Plakken we meteen een trainingskampje, we nemen ballen mee... en...' Uh, we gaan uh, naar Frankrijk en, of naar Spanje en willen met vliegtuig... maar alles gaat natuurlijk anders dan je denkt. Dat dus het is ook nog een soort roadmovie geworden? Het is een roadmovie uiteindelijk, want ze moeten met de auto... en ze verdwalen in Duitsland, België. En want ze denken dat Frankrijk. ze in Frankrijk zitten en lijkt ze in Duitsland te zitten. Ja, dus, ja ze dachten s'nachts dat ze in Frankrijk zaten, maar dat was Duitsland. En, uh... Ja, dit loopt allemaal anders dan je denkt, hè? het ja, ja. is altijd leuk als je naar de bioscoop gaat... krijg je uh, vaak uh, trailers te zien ja, voor ja. filmpjes. Ook van deze film, ja. film is uiteraard een mooie, ja. gelikte trailer gemaakt. Ja. Laten we even gaan luisteren naar een fragment. Ja, ja, nooit weer gaat trouwen. Ja, Bram, in Barcelona plakken we meteen een trainingskamper vast. Ik wist niet dat Halmas mocht trouwen in Spanje. Je gaat met een auto. Waarom ga je dan ook via Duitsland? Dat is helemaal om. Alles goed met jou? Ik had met mijn eigen leven gewoon echt heel anders voorgesteld. Sorry voor alles, hè. Wij gaan op ouderwet Stedenskamp en we hebben lol en we lachen. Ja, de, de, de, het plezier spatte er destijds ja. in de eerste film en ook in de serie vanaf. Je zag dat het, de, Thomas Akta, ja. Kasper van en de anderen dat ze ja. het leuk vonden ja. om te doen. Maar je moet die druk bezette baasjes wel bij elkaar krijgen. Ja. Ik neem aan dat dat, dat was een toch wel een gedoe was. Um, ik heb, uh, voor de opnames uh, had ik een, uh, een regieassistent en die plant dan de repetities... En ik zei al tegen haar: Nou, je krijgt van mij een slag om tijd als je een repetitie kan plannen. Het is niet gelukt, ze heeft geen slag om tijd gehad. Dus die jongens waren echt alleen maar beschikbaar in die, dat ingewikkelde schema in de zomer in Frankrijk met vliegtuigen. Sommigen hadden weer: Dit was het nieuws. Of Martin Morero optredens. Of, nou, noem het maar op. Maar het maakt ook niet zoveel uit, want bij die vorige heb ik ook geen één seconde gerepeteerd. Het enige wat ik toen gedaan heb is: Ik ben een lang weekend met ze. Op naar Center Parks, achtig uh, ding geweest. Met Om een skips. beetje in de sfeer te komen. En dan hebben we alleen maar lol gedaan. Ja. Wat jongetjes doen een beetje. En, ja. um, dat hebben we nu eigenlijk ook gedaan. En de jongens zijn zo ervaren. En uh, ze zijn zo snel. En als het scènes. De, we hadden het gevoel dat als een scène niet helemaal klopte. dat we op de set er altijd een, met beter uitkwamen. En ja. dat zei een van de acteurs, Peter Paul. zei op een gegeven moment tegen me. Ik, ik voel me zo. Ik weet gewoon dat het nog beter wordt dan, dan wat we hadden. En. Um, en dat is mede te danken aan, aan de input. En de gunfactor, want dat is wel belangrijk... want ze zijn natuurlijk allemaal wel mannetjes geworden, zou ik maar zeggen. Aha. Maar de gunfactor is enorm. Dus als de ene een goede grap heeft... maar die past eigenlijk net niet binnen het shot of binnen... dan geeft hij ja, ja. voor de ander... Daar dat doet niet moeilijk over. Nee, de, de, ja. erg genereus voortdurend. En, ja. um, dus ja, uh, dat was ideaal. Dus ik heb echt een geweldig leuke tijd gehad. Ja, ja. we hebben natuurlijk wel, wel een, een, een domper of een, of een behoorlijk ja. zwarte bladzijde. Het is natuurlijk het feit dat Anthony Kameling er niet meer is. Nou. Dat, dat, uh, niet alleen dat het een uitermate Trieste aangelegenheid is, maar dat, dat maakt voor, natuurlijk voor een film ook. Ja. Daar moet je iets mee hebben, bedoel ik ermee. Nou ja, um, de, de, de Hero, de, is er Hero is er niet. Hero is er niet meer. Maar sterker nog, Hero. Uh, de, Anthony heeft het script gelezen en ik heb er met hem al over gehoord. Uh, nog een maand voordat hij overleed. Hero zou in de aflevering of in de film, film zou hij ook overlijden. Dus zijn karakter Die. zou doodgaan. Alleen. Ik, want ik had op een gegeven moment het gevoel, ik moet, er moet iets dramatisch gebeuren. Want anders is het. Um, dus ik dacht, ja, dit trainingskamp en naar Spanje ja, gaan als één Dan kappelt het te veel. Dan moet iemand dood. Ja. En uh, toen dacht ik, ja, als, ik, dat is, als iemand doodgaat... dan is het ook meteen dat karakter afgelopen. En toen kwam ik opeens op het lumineuze idee. Hero was altijd een spirituele, ja. boeddhistische, zenachtige ja. karakter. Zweverig. Ik denk, als die doodgaat, die kan makkelijk reïncarneren. <lacht> dat is geen enkel punt. Of sterker nog, hij was al gereïncarneren. Want het is toch maar energiewisseling, dat soort theorie had hij. Ja. Dus Anthony zou... Um, of het karakter Hero zou in de film overlijden en uh, uh, de jongens zouden een, uh, uh, bij de begraafplaats een, uh, een Spaanse straatmuzikant tegenkomen. En, uh, dat was hem? Dat, dat is hem gewoon. Ja, Maar hij spreekt Spaans, hij heet Christobal, ze noemden hem Christ voor het gemak. <laughs> uh, ja, die gaat gewoon mee, die ging op de bruiloft zingen. Anthony zou dan ook een nieuwe song hebben. Dus die zou gewoon in deel 3 meekomen. Ja. En Anthony vond het geweldig om Spaans uh, te leren en Spaans te zingen. En dan in deel 3 kan hij dan weer gebrekkig Nederlands praten. Dus... Ik was hem niet kwijt als acteur, maar alleen als personage. Ja. Maar dat ging dus anders, ja. ja. En dat was... Um, ja, toen moest ik het schrift ook alweer herschrijven. Ja, ja. Op punten. En los daarvan... Ja, ik, ja, ik kende Anthony goed. En ik wist natuurlijk van, van, van zijn, zijn dieptepunten en zijn depressies. Maar ik had hem hiertoe nooit nooit, nooit in staat gehad. Nee. Ja. Nee. Maar ja, het, is, het was heel erg zwart voor hem. Ja. Dankjewel voor dit uh, gesprek. 13 oktober komt de film in de bioscoop. Kunnen ja. we gaan zien uh, hoe, hoe je je daar ook uit hebt gered? Ja, ik heb de, nou ja, ik heb de, de film als alle, alle, allereerst aan zijn ouders en aan Isa laten zien. En, um, ja, die waren, geluk, die waren er heel blij mee. En ik heb mijn best gedaan om ook Anthony en zijn karakterhero... een speciale plek in die film te geven. Oké, okay. dankjewel Jean ja. van het Velde. Dan ga ik even bellen met uh, Cornel, collega Cornald Maas. Cornald, goedemiddag. Hey Hans. Ik wil even twee dingen met jou spreken. Uh, ja. Vanavond natuurlijk uh, uh, weer een uitzending van Opium Televisie. Uh, om vijf over half elf op Nederland 2. Maar eerst even, die, toch even dat, dat, dat volle carré. Dat, waar je op 21 ja. oktober als enige ongeveer op het podium staat. Uh, ja. Dat is wat ja. hoor. De, de televisie, ja, opium Televisie. Ik haalde net niet de nominaties voor de televisiering, zul je begrijpen. <laughs> Toen mocht ik het presenteren. <laughs> oh nee, nu snap ik het, ja. ja. ja het, is, het is wel in het hol van de leeuw, ja dat geeft ik toe. Want als ja. het goed gaat, gaat het ook echt goed. En als het misgaat, dan gaat het ook echt mis. Ja. Want de hele mispoging, zou ik haast zeggen, van de publieke en de commerciële omroep zit daar. Van ja. Linda en Zondemol tot aan, uh, ja, noem ze allemaal maar op. Nou, goed gezelschap zou ik haast zeggen. De mm -hmm. ruststellend is voor iedereen dat ik niet ga zingen en ga dansen. Heel fijn. Dat scheelt alweer. Ja. En ook niet met gl gl glimmer en, glitter en glamour de podiumtrappen afkomen of zo. Ik ga gewoon mijn eigen ding doen daar. Ja. Wellevend gastheerschap Dat Probeer ik. Nou, dat kun je ongetwijfeld erg goed. Dat doe je vanavond ook. We hadden vanavond een opium- een, een hoop, uh, nou ja, hoop onderwerp, Drie in ieder geval. Ik hoorde net Hans van jager de visie op Rubens uh, even leren. Nou, Jasper Kabé komt met een visie die daar helemaal diametraal uh, op staat. Dus waar dat van in zit, weet ik niet. Maar dan hoor je in ieder geval bij de A 2 totaal verschillende opvattingen over het werk van Rubens. Dat is fijn. En uh, nou ja, net als Jean, uh, die de draad van zoveel jaren weer oppakte met zijn film. Doet ook het Capino dat, met, met een voorstelling die ze twintig jaar geleden al speelde. Kathleen Plus, ja. van gaat Ed gaat die is de gast. Maar samen met Jan Kooijman, oh. die jarenlang bij Scapino danste mm -hmm. En ook deze voorstelling heeft gedanst. En nu er weer eens naar gaan kijken. Ga je het ook nog over goede tijden en slechte tijden hebben, of niet? Nou, de, de grap is dat wij tegenwoordig opnemen een paar dagen voordat het nieuws her en der in de wereld komt. Er zit een grap over de goede tijden slechte tijden in, die nog actueel lijkt ook, het is ook. <lacht> nou, dat, dat is wel zo spannend, want hij gaat ermee stoppen, hè? Ja, hij gaat hem stoppen, andere ja. wegen bewandelen. Ik hoorde hem gisteren op de televisie vertellen dat hij ook uh, muziek wil gaan maken en wil gaan acteren in films. Dus Jean, dat, dat gaf hij gisteren ja? dus aan en wil filmacteur ja. worden, Jan Kooijman. Dit is een ontzettende hunk. Ja? ja, ik denk niet dat hij in die Bold Stars past van Jean van Operen. Nee, Operen dat Operen. Hij, daar is hij veel te <laughs> mooi voor. Nee, een gereïncordineerde hero is het ook niet, nee. denk ik. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. En Gertie die Bierenbroodspot, die is er ook nog vanavond. Dat is wel leuk, vind ik, omdat zij in Libië is geweest. Ja. Met kolonel Kaddafi, die heeft het niet, maar dat wel allerlei werk heeft gemaakt dat geïnspireerd is op, de, op het oude verleden. En, wat ik aan haar verhaal heel sterk vind. Ik durf het nooit, maar ze doet eigenlijk een pleidooi voor... ga de paden op, de laan in, ver de grenzen over... en verdwijn uit je comfortzone. Ja, dat is ons de koek dan in Carreengala presenteren. <laughs> je <laughs> moet alles niet zo persoonlijk nemen, Cornald. Nee, daarom. Nee. Ik, ik, ik doe juist mijn voordeel mee. Goed zo. Goed, wij gaan ook zo de paden in de laan op... want uh, dit is het einde van de uitzending. Dankjewel, Cornald. Veel plezier vanavond. Yes, een fijn weekend. Ja, dankjewel. Hoi. Vijf over half elf op uh, Nederland 2. Uh, Peter, uh, bedankt. En, en Jean, bedankt dat jullie hier waren. Uh, volgende week zijn we er weer vanuit de foyer van Carré. Dan bent u van harte welkom. Wederom natuurlijk om de uitzending live bij te wonen. En opiumradio.nl, dat is de site waar u het een en ander nog kunt, kunt uh, terugkijken. Uh, waaronder uh, de virtuele vitrine en nog veel meer. U kunt ook reageren opiumafro.nl Over van alles en nog wat. Uh, straks hier op Radio 1. Uh, Dionne de Gaaf met het Sportforum en daarvoor Martijn van Beek met het NOS Nieuws. En als u denkt van nou, sport, leuk, maar even niet... dan kunt u natuurlijk om vijf uur ook kijken op Nederland 2 naar Kunstuur. Ook een leuk programma met uh, onder andere het vierde deel over het Scheepvaartmuseum. En de uh, Hollandse Nieuwe zit er ook in. Goed, ik wens u een fijn weekend. Graag tot volgende keer. Avro. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers krijgt een tijdelijk meldpunt waar medewerkers hun hart kunnen luchten over hun ervaringen binnen de organisatie. Het COA kwam vorige maand in het nieuws omdat er een schrikbewind zou zijn onder leiding van de inmiddels op non-actief gestelde bestuursvoorzitter Al-Bayrak. De klachtenlijn is een initiatief van de Ondernemingsraad. De brandweer heeft de brand in een loods met aardappelen in Venray onder controle. Het vuur brak rond 11 uur uit in het pand op een industrieterrein aan de A73. Eén brandweerauto viel om toen hij naar de loods in Venray op weg was. Twee brandweerlieden raakten daarbij gewond. De Haarlemse voetbalclub Young Boys heeft zijn bestuur weggestuurd. Reden is de politieinval van woensdagnacht in de kantine... waar op dat moment een illegale pokeravond werd gehouden. 18 mensen werden opgepakt, onder wie een bestuurslid...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 Er trekken nog altijd buien over het land, maar de buigheid neemt geleidelijk af. De temperatuur is nu zo'n 10 tot 13 graden. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk droog en het klaart overal op. De wind neemt ook af en we krijgen vooral in het binnenland een koude nacht. Daar koelt het af naar een graad of 3 en op veel plaatsen gaat het aan de grond een beetje vriezen. En ook is er kans op mist. Dicht bij zee of aan het IJsselmeer wordt het niet kouder dan 8 of 9 graden. Morgen is het weer bewolkt. In de ochtend regent het al in het westen van het land... en dat breidt zich later over het land uit. Morgenmiddag is het nog koud met een graad of 13... maar in de avond komen we in zachtere lucht terecht... en loopt de temperatuur op naar een graad of 16. De wind waait uit het zuidwesten en wakt het aan naar Matig... aan zee krachtig tot hard windkracht 6 tot 7. Maandag en dinsdag is er veel wind, veel bewolking en ook geregeld regen. Vanaf het midden van de week wordt het wat beter weer... Minder wind, meest droog en zo'n 15 graden. Langs de lijn met Dionne de Graaf. Dag dames en heren, goedemiddag. Dit is Langs de Lijn met straks tot zes uur in ieder geval het sportforum... waarin we de afgelopen sportweek doornemen. Maar eerst even naar het nieuws van de dag. Er is nog steeds een kans dat het Nederlands vrouwenteam de Spelen van Londen kunnen halen. Dan gaat het over turnen. Ze zijn namelijk als dertiende geëindigd in het landenklassement. En die klassering is voldoende om mee te doen... aan het pre-Olympisch kwalificatietoernooi in Londen begin volgend jaar. En dat was eigenlijk wel een kleine verrassing, want onze turnsters stelden gisteren teleur. En moesten vandaag afwachten hoeveel landen er beter zouden zijn. Maar het viel dus mee. Al dus één van de turnsters, Céline van Gerner. Hebben we top 16, is het zeker? Eh, het is zeker. Nou, dat is heel mooi, ja. Was er nog enige twijfel bij jullie, Céline? Uh, Na nou, gisteren wel, ja. Dus jullie hebben wel een beetje in de rats gezeten wat dat betreft? Ja, dat zeker. Het was nog wel even spannend uh, vandaag. Maar we merkten wel dat er steeds meer landen onderkwamen. Dus uh, we kregen er steeds meer vertrouwen in. Hebben jullie nog een beetje onderling nagegaan, Wyoming? Wat er nou eigenlijk fout ging, die foutjes, hoe dat kon gebeuren? Um, ja, we hebben het nog wel besproken met z'n allen. En um, we hebben ook gezegd van... Uh, ja, kijk, als je een echte tofzote bent, moet je eens kijken waar, zelf, waar zelf de fouten liggen. En um, ik denk dat het voor iedereen, voor ieder individu, wel gewoon uh, verschillend is. De reden van die fouten? ja. Het kan druk zijn, maar het hoeft niet per se. Uh, nou ja, dat is dus bij iedereen verschillend. Want ik denk voor sommigen wat iets meer zenuwen dan anderen. En het is gewoon een momentopname. Je weet niet hoe het uh, op dat moment onder die oefening was. Het is misschien, kan je zeggen, nog beter dat het je hier gebeurt. Want ja, hier hoeft je maar top 16 te scoren. In Londen mag je natuurlijk niks laten liggen. Nee, dat zeker uh... Daarom, we zitten nu bij de top 16 en uh, dan gaan er straks acht landen naar het uh, test-event. En daar begint iedereen toch weer ja, eigenlijk op nul. Dus dan uh, moeten we daar helemaal goed doen. Celine van Gerner tegen Edwin Cornelissen. Straks na vijf uur dan zoeken we contact met Edwin in Tokio. Van Gerner heeft zich overigens zojuist ook geplaatst voor de individuele meerkampfinale. En die wordt aanstaande donderdag geturnd. De Nederlandse tafeltennisvrouwen zijn de Europese kampioenschappen voor landenteams in het Poolse Gdansk goed begonnen. Oranje versloeg in groep A Tsjechië met 3-0. Liji, Lijjau en Elena Timina verloren in hun duels geen enkele game. Later vandaag is Turkije de tegenstander. En de eerste halve finale van het WK Rugby is bekend. Frankrijk speelt tegen Wales. De Fransen versloegen Engeland met 19-12. Het is voor het eerst dat de Engelsen er niet in slagen... de halve finales van het WK te bereiken. En Wales won relatief eenvoudig met 22-10 van Ierland... De overige twee uh, halve finalisten komen uit het duel Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland tegen Argentinië. Langs de lijn Sportforum meningen en analyses over sportactualiteiten. Precies, we hebben weer uh, gelukkig drie gasten weten te vinden die met ons willen praten over de afgelopen sportweek. Joop Albeda. Goedemiddag, voormalig volleybalcoach. Oh, ik kan wel een uur doorgaan met uh, wat je allemaal gedaan hebt. Uh, maar vooral bekend denk ik ook om je managementkwaliteit in de sport. Hè? Mag ik dat nou, zo zeggen? Dat mag, mag je zo zeggen. Dat laat ik aan de, de buis staan. Ik ben eigenlijk op 4 augustus 1996 een beetje herboren. Ja, precies. Ja. Um, dan gaan we naar Willem Vissers. ja... Uh, uh, we gaan uh, uh, met jou praten, denk ik, voornamelijk over voetbal. Je bent voetbaljournalist van uh, de Volkskrant. En Tom Boot is er ook. Gelukkig, welkom Ton. Welkom alle drie. Joop Albeda, het moment van de week. Ja, ik heb uh, lang gezocht. En voor mij is het toch wel uh, de blessure van uh, Arjen Robben. Ja. Aan de ene kant het merkwaardige fenomeen dat een... Uh, Uitgebreid iedereen ervan van overtuigd dat het in de schaambeen zit en dat het uiteindelijk een leapsblessure is. Maar eigenlijk meer dat ik veel respect heb voor zo'n sporter die met zo'n ongelooflijk talent uh, in zo'n lichaam woont. En dan toch elke keer doorgaat met de fanatisme wat ongelooflijk is. Dan, ik heb daar erg veel bewondering voor. We komen nog uitgebreid terug op Robben. En uh, over de discussie die misschien wel weer is ontstaan, onder andere met Bayern Muntje. Willem Vissers, moment van de week voor jou? Nou ja, gisteravond uh, was ik bij het Nederlandse afval, maar er werd ook gespeeld, Montenegro tegen Engeland. Het eindigde in 2-2, maar Wayne Rooney heeft daar een rode kaart gekregen. Die heeft een, een volgens de Engelse pers... ik heb het zelf straks proberen te downloaden, maar dat ging niet helemaal goed... een verschrikkelijke natrapbeweging gemaakt. Hij wordt als een idioot omschreven in de Engelse pers. En nu vraag ik mij af of er een relatie is met de arrestatie van zijn vader... eerder in de week, die verdacht wordt van een, een ja. gokschandaal. En ja. dan denk ik van, dat zal toch ongetwijfeld als je vader gearresteerd wordt... Zal dat toch stress opleveren? En misschien heeft er iets mee te maken, misschien niet. Maar ik vind dat wel een interessant proces. Maar dat heeft hij niet in zijn uh, sorry-woordje gezegd? Nee, heeft hij, dat weet ik niet. Nee. Dat weet ik niet. Maar het, het, het, het opvallende is dat ze zo ongelooflijk op elkaar lijken, die vader en die Roenie. Dat ja. ik dacht: van, het is echt ongelooflijk. Tom Boot. Ik onze vader wel in het veld. Ja. <laughs> Tom een moment van de week. Uh, iets positiefs. Het Nederlands honkbalteam speelt het wereldkampioenschap in Panama. En heeft van de eerste vijf wedstrijden alle vijf gewonnen. En niet de minste tegenstanders. Taiwan, Japan, Puerto Rico, Verenigde Staten, de wereldkampioen... hebben ze vannacht gewonnen. Dus ik wil ze een heel groot compliment geven. en Er is zelfs een kans dat ze wereldkampioen worden, denk ik eigenlijk. En ik vind het jammer... Jij komt van de NNOS-televisie. Ja. Dat daar helemaal geen aandacht aan besteed wordt. Want vanochtend, en toen dacht ik er eigenlijk aan, werd wel uh, de rugbywedstrijd uitge uitgezonden. Waarbij Nederland eigenlijk bij de heren weinig presteert. En uh, dit is echt wereldtop honkbal. En dat komt niet aan boord. Ja, ik geloof toch dat het niet eens geregistreerd wordt. Dus uh, de voorrondes. Dus dat komt nog wel. Ja. Ja, nou ja, ik nou, zeg ja, het, het maar even. Het is een, denk ik een harde consequentie van het feit dat uh, hongbal niet meer Olympisch is. En dat heeft grote consequenties in de aantrekkingskracht. Pre-Olympisch jaar. Ja. Uh, herverdelen van En budgetten. rugby is wel een Olympisch sport. Nee, maar dat, okay. heeft een, dat heeft een andere dynamiek. Je kunt je inderdaad je twijfels daarbij hebben dat, uh, dat het honger. Ik ben het ook roeren met je eens. Ik vind dat Nederland daar gewoon al sinds 2000 ja. ongelooflijk leidend mee is. En dus ja. moet het gewoon uitgezonden worden. Nou, ik gun rugby alles hoor. Dat, maar wij presteren bij de mannen heel niet. weinig. En dan begrijp ik niet dat er zoveel aandacht aan besteed wordt. We gaan het misschien wel deze middag niet over rugby hebben... Uh, maar wel over het Nederlands elftal. Het Nederlands elftal won uh, gisteren met 1-0 van uh, Moldavië. Uh, Even naar die persconferentie. Die leverde nogal wat uh, vuurwerk op na de wedstrijd. Bondscoach uh, Bert van Marwijk gaf uh, Bayer Muntje een uh, veeg uit de pan. Aanleiding is, daar zijn we al, uh, Joop daar, de blessure van Arjen Robben. Volgens Van Marwijk klopt de berichtgeving van Bayer niet. Hij vindt dat daar onterecht in wordt gesuggereerd... dat de blessure bij Oranje erger is geworden. Nou ja, goed, iedereen weet dat Arjen al een week of uh, 4, 5, 6 geblesseerd was. En dat hij een mysterieuze uh, schaambeenblessure had... waar hij zelf enorm mee zat... De boodschap vanuit München was dat Arjen gewoon moest trainen en door de pijn heen moest. Nou, jullie hebben zelf de hele week kunnen zien dat hij nauwelijks iets gedaan heeft. En dat was ook in opdracht van onze medische staf. Uh, die dan, de dokter heeft hem ook nog bewust opnieuw laten onderzoeken door een hele uh, bekende radioloog. En Die kwam tot dezelfde uh, diagnose als, als, uh, als onze dokter. Dus een liesbreuk. Nou ja, dat is gecommuniceerd naar München. Arjen teruggestuurd... En die kwamen ook toen tot die conclusie. En uh, Mulewoof was heel erg blij en dankbaar. Arjen is opgelucht. En als ik dan hun berichtgeving lees, dat ze eigenlijk, als je het goed leest, ons de schuld in de schoenen willen schuiven. Ja, dat vind ik echt, uh, dat gaat mij uh, echt te ver. Dan zeg ik van, daar heb ik het echt helemaal mee gehad. Daarom zeg ik, uh, ik doe dat ook op eigen titel op, dat interesseert me ook niet. Wat, wat mensen ervan denken, al kost het bij wijze van spreken mijn baan, ja. maar uh, ik vind dit gewoon, uh, dit gaat me gewoon veel te ver. Ga jij nog spelen tegen Bayern München? Daar dan heb ik niet veel zin in. Nee, <lacht> nee ja, daar ben ik, ik, uh, ik heb, dat, daar heb ik gewoon gezien. Nee. Als dat maar ligt, dan hoeft die wedstrijd niet gespeeld te worden. Nee, dat is duidelijk. Uh, inmiddels is uh, wel bekend geworden dat uh, die wedstrijd gewoon Sorry. doorgaat. Oh. Um, maar uh, wat mij verbaast... en Willem Viss, misschien kun jij mij dat uitleggen... ik, ik zie ook nergens in de berichtgeving van Barja Muntje... zie ik niet zo goed wat Bert van Marwijk bedoelt. Zie ik niet goed nou, dat de schuld... Uh, laten we zeggen, bij het Nederlands elftal in de schoenen wordt geschoven. Dat heb ik ook nog gevraagd gisteren in de persconferentie. Want ik zat naast de nos even Bert Maalderink... Er staat op, ik heb de site gekeken van Bayern München... en er staat een bericht op dat er een schaambeenblessure was... die is overgegaan in een liesblessure. Dat, heeft, dat is een verklaring van müller Wolvaart, de, de arts van Bayern München... op de site van Bayern. Dus daarmee suggereert hij een beetje, volgens Bert van Marburg in ieder geval, ik vond het zelf wat moeilijker te vinden. Ik heb het zelf niet helemaal... Maar zij zeggen, oké, okay, schaambeerblessure, die had hij. Dat is dus de diagnose die al eerder gesteld was. En die is eigenlijk door te trainen in Nederland... is dat een liesblessure, een liesbreuk geworden. Ja, en daar dat zijn zij het natuurlijk niet mee eens. De KNVB zegt gewoon... die muller wolvaart heeft die liesblessure niet gezien. Ja. Die cirkel. Ja. Hè, terwijl die ons een jaar geleden zitten betichten dat wij een hamstringblessure niet hebben gezien. Dus ik heb ook het gevoel dat het een, een, een, een soort uh, wie heeft de beste dokter is. Ja, het is nu wel weer de continuing story. Ja. Hè? Hier wordt niemand echt veel beter van lijkt Nee, me. en ik kan. Maar, kijk, er is natuurlijk. Vrevel ontstaan bij Bayern vorig jaar. En daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Kijk, Robbe krijgt een salaris van 6 miljoen. Bayern zegt uh, voor het WK... ...jij moet niet naar het WK gaan, maar je hebt een scheurtje, je hamstring... ...je kunt niet spelen op het WK. Meneer Dick van Toren, die stoomt... Uh, uh, ...Robbe klaar. Robbe speelt 120 minuten in de finale. Maakt ons bijna wereldkampioen. Uh, vervolgens uh, na de, na, blijkt na de WK dat, die, dat er een scheur van 7 centimeter in zit. En kan Robben ruim een half jaar niet voetballen. Of dat nou op het WK gebeurd is, of daarna tijdens de vakantie met strandvoetbal. Dat kan ook nog. Maar hij kan een half jaar niet voetballen. Dus Bayern München, er zijn er allerlei verzekeringen voor... Maar Bayern München heeft ruim een half jaar geen gebruik kunnen maken van Arjen Robben. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat daar nog vrevel is. Maar van de andere kant hebben ze die zaak afgesloten, onder meer met, door die oefenwedstrijd uh, te, te spelen. Dus dan moet je ook op een gegeven moment zeggen, oké, okay, deze zaak is niet afgesloten. We gaan niet met een schone lijf verder. Maar dat is natuurlijk moeilijk in het leven. Maar het lijkt alsof Bert van Marwijk het nu zelf oprakelt. Die heeft het nog niet helemaal naar zich nemen. Nou ja, Bert van Marwijk zegt dus, en dat vond ik wel... Ik, ik heb dat gisteren ook aan hem gevraagd. Goed, hij was hij niet bij mij eens. Ik had dat persbericht, dus wat ik net zeg, ik heb ja. het persbericht gelezen. En ik vind niet dat er heel duidelijke verwijten in staan. Nee. Maar hij, uh, zij zeggen wel. Het is heel duidelijk. En Roemenink heeft ook de dag ervoor gezegd van... Uh, ja, het is goed dat ze Rob hebben teruggestuurd... want dat voorkomt problemen. Zo heeft Roemening het gezegd. Ja, ja, ja. Dat ze suggereert ook alweer dus van... Het ligt wel heel gevoelig. Ja, het ligt, ja, het ligt wel heel wel gevoelig. gevoelig. Ja. Dat, dat blijkt hier dus uit. En er dus wordt uit. natuurlijk interpretaties gedaan. Maar ik denk dat uh, de media waarschijnlijk wel het totale footage... of een videobeelden hebben van de hele training. Nou, die zou ik gewoon naar... Uh, zal ik direct opvragen. Maar zoveel heeft Robert toch nou, ook helemaal ja, niet nee, gedaan? Nou, ben, nee, ben, dan, uh... dan kun je dus aantonen dat hij niks ja. heeft gedaan... en dat het niet aannemelijk is dat hij liesblessure... uit de schaambeenblessure komt. En dat je dan zegt, van, nou dan heb je waarschijnlijk voor die tijd... een andere diagnose gesteld. Nou, Ik ben het wel vaker tegengekomen dat er twee artsen... op een andere wijze kijken ja. naar dezelfde fenomeen... en tot een andere conclusie komen. Dat, ja. Ja. Wat ook nog wel aardig is, is het uh, wat ik gisteren uh, gist nog opgetekend heb... in een stukje. Ze hebben uh, Robert dus naar huis gestuurd. Toen Met het vermoeden van, hij heeft een... Uh, een uh, Lies blessure, dat moeten jullie maar... Eens. Toen heeft hij donderdag in München heeft hij blijkbaar... hebben ze hem verdoofd in de Lies. En hebben ze hem een uur voluit laten trainen. Voluit laten lopen en zo. Toen voelde hij uh, niks aan die Lies. Want hij was verdoofd. Dus toen wisten ze eigenlijk van het kan geen is er helemaal niet. Er is geen schaambeenblesuur, want dan zou hij nu pijn hebben gehad als hij een uur volledig traint. Dus het moet aan die lies liggen, omdat hij verdoofd is en daar niks voelde. Dus toen is hij geopereerd aan zijn lies. Oké, okay, en dit is waarschijnlijk voor Arjen Robben dan zelf ook een opluchting, want hij dacht dat hij iets heel mysterieus had, maar dit is nu waarschijnlijk opgelost. Hij kan nu na tien dagen in principe weer trainen. Dat hebben ze gezegd. Of tien dagen kun je weer trainen. Ja. Snap je die. die um... Ja, dat, die lichtgeraaktheid die er zit, hè, tussen, nou, tussen München en, uh, en het Nederland zelf Nou ja, uh, nou, goed, dat gaat toch nooit uit de weg. Maar ik begrijp niet de lichtgeraaktheid van, uh, van de bondscoach van Marwijk. Ik, ze, kijk, ze spelen zo verschrikkelijk goed. Ze zijn nummer twee op de fifa ranglijst Dit bestaat niet voor hem. Hij gaat gewoon zijn eigen gang, want anders zal hij op alles kunnen reageren. Hè? En, wat ik ook niet begrijp van die liesblessure is... dat is nogal een gemakkelijke blessure. Liesbreuk heb ik zelfs gelezen. Mm -hmm. Dat wordt door... Uh, je hoeft niet eens huisarts te zijn om dat te constateren. Nou, en, dat, dat schijnt moeilijker te zijn. Ik heb het ook gisteren in de persconferentie gezegd... Ik zeg ik heb toevallig ik heb drie jongens thuis en de ene had een liefsbreuk bij zijn geboorte. En dat, dat, zie, dat zie je heel Geenie. snel. Dat zie je ja, heel he. snel bij een kleine. Maar het schijnt als je ouder wordt, bij volwassenen moeilijker um, vast te stellen te zijn. En het is een minicuul scheurtje. Maar ik denk <coughs> dan ook, ja, als je nou Mullen-Wolfhard bent. En je, mm -hmm. je daarin, en je hebt je kliniek daar in München. en je hebt je dit en je hebt je dat. dan kun je toch wel zien of iemand een liesblessure heeft. Ja, lijkt dat lijkt mij ook. Kijk, ja, nou, dus ik ik door... denk dat bed gewoon echt. Uh, het gevoel dat hij zijn integriteit wordt aangetast. Ja. En daar ik denk dat daar, daar, zijn, daar, dat daar zit een pijn. En dat kan ik me heel goed voorstellen als je met. Je weet dat deze geschiedenis ligt. Dan ben je extra zorgvuldig. Doe je check op, double check en recheck voordat je iets doet met Robben. Want ook Nederland is er niet bij gebaat dat Robben een post niet speelt. Ik bedoel, wij, wij zijn geen vijand van Bayern München. We zitten toch niet in dezelfde competitie. Nee. Nee. Dus er is geen enkele reden voor het Nederlands elftal in de omstandigheden waarin we verkeren. Dus ik denk dat, dat Bert zich gewoon persoonlijk aangevallen voelt eigenlijk. Of niet. In, zich voet, niet behandeld tegenbehandeld voelen. Ja, en als je gewoon aan iemand zijn integriteit komt... dan word je ja. boos. Ja. En dat is volstrekt verklaarbaar. Zeker wow. bij Van Die was echt woedend. Ja. Wow. Dat is het leuke bij Van Marwijk wel, dat hij echt... je kon zien dat hij echt woedend ja. was. Het feit dat hij gewoon zegt, ja, al kost het me een baan. Dat is natuurlijk een hele ja. rare opmerking daar. <laughs> maar het kost hem echt zijn nou, baan Na nou, tien potjes ja. winnen uh, wil ik me ook wel... discussie stellen ja. in voetbal. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, maar hij heeft zo'n centrale positie. Ik ja. zeg al uh, hoe goed hij is. Uh, uh, wereldwijd dat... Het integriteitverhaal, daar wil ik niet aan. Je voelt je integer of je voelt het niet. En daar kan iemand anders niet aankomen. Anders kan je op alles wel blijven reageren natuurlijk. Maar is het niet zo, Ton, dat hij nu alle tijd heeft? Want er is verder verder hebben wij niet zo heel veel kritiek eigenlijk helemaal Niemand, ja, hebben is... het Nederlands aftal dat hij, dat hij zich ook met andere zaken kan nou, bemoeien. Dat, dat weet ik niet. Er werd al gezegd dat hij zich echt... Ja. Uh, echt boos was. Nou, ja. Waarom die ook nog boos is, is dat ze... de, de, de München doet nu net alsof... zij hebben ontdekt dat hij een... Uh, lies, dus dat persriff van Bayer staat dan... Uh, schaambeen, maar is gebleken, liesblessure. Terwijl die liesblessure is ontdekt in Nederland. He, die goudzwart zij al toen Robben... zondagavond of maandagochtend daar aankwam... Ik denk gewoon dat er helemaal geen schaambeenblessure is... maar ik denk dat er een liesblessure is. Maar goed, dat kon hij niet bewijzen omdat hij het eerst moest onderzoeken. Toen kwam die radioloog erbij. Die radioloog die heeft dat onderzocht. Die zegt inderdaad, liesbreuk. liesbreuk dus de KVB is zoiets van, nou, we hebben Bayern geholpen. He, wij hebben de liesbreuk, liesbreuk ontdekt. En dan gaat hij naar Bayern München en dan zegt meneer Wolvaart. Die de, die de 70 ver is gepasseerd... en die nog altijd uitziet als 22... Die, die, die zegt dan opeens van... Uh, je hebt een ander breukje. Uh, wij, ja. wij, wij, wij hebben nu ontdekt in onze kliniek dat er een uh, liefsbreuk is. Terwijl dat een beetje... Ja. ja, Het is ook een beetje competentie van de ene wil... Uh, ego's. Die, uh, het ja, kinder, ja, ego's. ook wel egos. Kinderachtig, ja. als ik dit kinderachtig. Ego's, zo, uh, gaat, egos. gaat nergens over dus. Ja, okay. nou, maar goed, als jullie nu tot de conclusie komen... dat het nergens over gaat, hoef je toch ook niet te reageren? Het is makkelijk als, we ver, als je er ver uh, ja. op grote afstand staat. Als ik uh, gewoon in mijn eigen carrière... Ik weet dat... Als ik dan heel betrokken ben bij mijn team... en ja. ik ben, je bent toch een soort leider van betrokkenheid... Ja. dan alles wat daar gebeurt, is ook van jou. En dat raakt je dan gewoon. En dan wil je niet... als je het allerbeste voor je spelers over hebt... en ook met, in relatie met andere clubs... en die clubs gaan daar onzorgvuldig mee over... waarbij ik dan af en toe ook hoe is het precies gecommuniceerd? Ik ja. heb dat persbericht niet gelezen. En hoe interpreteer je die woorden? Ja. ja, daar ligt gewoon altijd stof tot conflict. Ja. Zullen we het gewoon over die andere blessures hebben? Want dit is helaas niet uh, de enige bij het Nederlands zelf. Uh, Maduro blijkt nu ook ernstig geblesseerd. Uh, tot in ieder geval de winterstop uitgeschakeld. Um, zou het kunnen betekenen dat uh, ton internationals te veel belast worden? Nou, het is heel lastig voor mij. Hè. Het ziet er wel naar uit. Mm -hmm. nee, maar ik heb ook al eens in een programma gezegd. Je moet heel goed met de rust omgaan, ja. dat weet ik ook wel. Maar gaan die spelers zelf wel goed met de rust om? Want ik las weer vorige week een verhaal van een Engelse speler, een topspeler... die dronk uit het café kwam of iets. Dat mag van mij allemaal. Maar dat is niet met je rust omgaan natuurlijk. Hè. Dus... Uh, daar hebben we het ik, vorige week zaten we hier... Hè, met ja, Pieter Murphy ook, hebben we het daar ook over gehad. Ja, over uh, ja, dat coaches uh, vaak vinden... Dat er, dat er dan een rustperiode moet zijn. Terwijl hij zei... Nou, het is eigenlijk beter om gewoon maar door te gaan. Dus dan nou, zullen we niet over rust. Nou, in mijn ja. praktijk is gewoon... dat het recuperatievermogen van hele jonge laar als ze zich goed verzorgen, heel groot is. Ja, kunnen veel aan. Dus. Nou ja, ik vind het opvallende wel. En, en daar weet ik, ik weet ook niet waarom dat het is... maar dat er wel heel veel spelers geblesseerd raken bij het Nederlands Elftal. Deze week had ik een interview met Derek Kuyt. Die, die heeft drie redelijk zware blessures gehad in zijn leven. Die heeft hij alle drie opgelopen bij het Nederlands Elftal. Maduro raakt <k> nu geblesseerd bij het Nederlands Elftal... Joris Matthijssen, die eigenlijk nooit geblesseerd is, raakte vorig jaar tegen Turkije, geloof ik dat het was. In de oefenwedstrijd uh, ging hij door zijn enkel heen, raakte hij zwaar geblesseerd. Ja, Zo oké. kan ik er nog wel een paar opnoemen. Van Bommel is een aantal keer redelijk zwaar geblesseerd geraakt bij het Nederlands elftal. Uh, Van Persie is bij het Nederlands elftal geblesseerd geraakt. Die wedstrijd tegen Italië toen, waar hij er een jaar uit lag. Dus ik kan me wel voorstellen dat die clubs echt helemaal gek worden. Ja, maar denk eens hardop, waar, waar, waar maar, kom je dan uit? Weet, hoe kan dat? Nou ja, ik weet niet dat, hoe het komt. Ik denk dat of Het enige wat ik echt kan bedenken. We hebben ook een periode gehad dat er in het Nederlands elftal dat niemand geblesseerd raakte op de training. Want de eerste elf of de eerste veertien zijn bekend. Geen competitie tussen de eerste en de tweede elf. Mm -hmm. uh, wat Kuit ook aangeeft... Nou ja, al zijn er drie of vier niet bij, dan spelen we toch met het tweede team... en wij willen allemaal goed spelen, dus we zijn allemaal goed. De beelden die ik gezien heb afgelopen week... is dat het behoorlijk scherp gaat. Altijd. En dat zag je ook in de tackles waar uh, Van Bommel dan op een gegeven moment ook... Die, ze gaan er gewoon vol in, want ze hebben er een uh, lol in op ja. het ogenblik. Ze hebben plezier, dus ze zijn echt naar het fundament van de sport terug... Een hoog competitief team is het geworden. Ja, dus dan loop je een verhoogd risico. Want ik wil graag spelen. Want in dit team laat ik aan de hele wereld zien... hoe fantastisch voetbal kan zijn. Want dat is de potentie van het Nederlands Elftal op dit moment. Dus ik kan me wel voorstellen dat als er speler komt... dat het Nederlands team heeft nu plotseling een meerwaarde heeft. Wat, wat je bij een clubteam alleen bij Barcelona hebt. Maar dat is toch altijd geweest? Nee, dat is niet altijd geweest. Nee? Dat is mijn beeld niet geweest. Ik heb niet het gevoel... Gehad dat wij altijd een nationaal team hebben waar iedereen kost wat kost wil spelen. En in de trainingskampen kost wat kost. En ik gewoon in de basis wil komen spelen. Omdat dat een platform is voor internationaal voetbal. En ik denk dat dat een compliment is aan, aan ja. Van Melwijk. Die heeft wel een cultuur die aan de buitenkant spijkerhard is. Maar aan de binnenkant gewoon heeft hij de zaak helemaal tot rust. Iedereen weet, zo doen wij dat. En voetballers zien het ook weer als een eer om voor het Nederlands team te spelen? Ik, ik, ja. ik, ik zie en ik ruik niks anders dan dat. En dat is het mooiste wat je kan overkomen als bondscoach. En misschien is dit een vervelend bijproduct. Ja, ja. van Nistelroo is zelfs is nog ik, aan het... zegt uh... zeg, zeg ja. niks ja. tegen Oranje. Zeg, ja. Ik ben nog steeds op jacht naar ja. Oranje. En dat is, ja. is ongelooflijk... Dat moeten we vreselijk koesteren. Alleen ja, blijkbaar is de downside... dat in de, in de trainingen mensen zo hard tegen elkaar... Eh, zo... Competitief met elkaar bezig zijn. Wat we heel graag willen. dat ze gewoon ook blessures veroorzaken. Ja, maar er zijn een hoop contacten- en pechblessures. Ja. Pech ja. Als je door je enkel gaat, als je opspringt en door je enkel gaat. Nou, daar is niks aan te doen natuurlijk. Hè? Dus dat, dat komt er ook nog bij. Nou, dan zou het mooi zijn eh, dat het niet te maken heeft met dat het drukker wordt. Want de UEFA wil ja. inmiddels de interlandperiode van nationale voetbalteams uitbreiden. Uh, en dan zouden landenwedstrijden in de toekomst... al vanaf donderdag gespeeld kunnen worden. Wat, wat, vind, wat vinden jullie van dat uh, nieuwe concept? Donderdag en dan? Ja, is dus, dan? het ook dinsdag. Het ja. is gewoon een uitbreiding van dus ja. Precies. Daar komt het op meer. Nou ja, wat ze nu Daar gedaan... gaat het om, ja. Er kunnen meer wedstrijden uitgenomen. worden. Het is niet zo'n zo grote uitbreiding. Er komt gewoon een dag per cyclus bij. Ja, ja goed. Dat, dat uitzet. dat is natuurlijk... Kijk, uh, dat verspreiden over de week... dat, dat gaat natuurlijk altijd maar door... En daar ben ik niet echt een voorstander van. Nee. Er komen niet meer wedstrijden bij hierdoor. Nee. nee. Nou, nee maar, maar ze krijgen wel meer televisie. Het is ja. een zuiver commerciële, financiële ja, aangelegenheid. Het. En wij toch met Eredivisie hebben het toch ook. Weer vroeger ja. zondag, toen zaterdag zondag. Ja. Nu vrijdag, zaterdag zondag. Ja. Ja. Dus op zich vind ik het ook geen gek idee eigenlijk. Want ze verdienen ook een hoge salaris daardoor natuurlijk. Hè. Het is nu kiezen of delen. Ja. Ja, maar hebben jullie, hebben jullie af en toe het idee dat hè, die, die commercialiteit... Dat, dat de overhand neemt, dat dat misschien eigenlijk um, ja, te veel wordt, Ton... Nee, ik heb het helemaal niet. Ik denk dat de KNVB, uh, en dat praat ik niet over commercieel, maar financieel... het heel goed voor elkaar heeft en het ook goed bekijkt. Maar dan zal hij ook dit soort zaken allemaal moeten doen, ja. natuurlijk. Om uh, de zaken rond te krijgen, de KNVB zo goed. Alle clubs zitten eigenlijk in de rode zone op de halve FC Twente. Hè? Dus, nou ja, ik, ik, ik vind dit prima allemaal. Ja, nou, ik vind het niet zo. Ik bedoel, ik, ik probeer het ook wel eens van de andere kant te bekijken. En, uh, de eerste divisie wordt bijvoorbeeld volledig op vrijdagavond gespeeld. Um, ja, ja, goed, als jij supporter van VeenDam bent, dan kun je geen uitwedstrijd meer bezoeken. Tenzij je werkloos bent. Mm -hmm. Dus ik bedoel, dat zijn weliswaar maar kleine groepen mensen. Maar het heeft wel ook de charme van het voetbal. Ik bedoel, dat er een feit dat er om half vijf, om half drie en om half één wordt gespeeld in de Eredivisie Alleen maar om de televisie te plezieren. Die half één-wedstrijd is ooit ingevoerd voor risicowedstrijden. nu wordt het gewoon omdat de Eredivisie live is. En die moeten ook wat uitzenden, dat begrijp ik wel. Uh, wordt er om half één, om half drie. Als je om half één uh, in Groningen moet spelen... ja Frank de Boer heeft al een aantal keer gezegd... Ajax ah, soms acht keer gepland om half één dit jaar. Daar hebben ze tegen geprotesteerd. Want zij zeggen, ja, half één, dat ligt ons eigenlijk helemaal niet. Dan moeten we om, uh, om, om tien uur of om negen uur aan de pasta zitten. Ja, het kan best zijn dat het allemaal gezeur is... maar het grijpt wel in in de, in de, in de pure sportieve waarde van de sport. En dan kunnen we zeggen, ja, dat moeten ze er allemaal voor over hebben... want ze krijgen ook meer salaris. Maar daar moet je ergens een evenwicht in vinden. En ik vind dat dat evenwicht soms wel zoek is. Ik bedoel, als Gert-Jan van Beek... Uh, in de Oekraïne moet spelen en hij krijgt geen benzine voor de terugweg. En het is allemaal op donderdagavond, die wedstrijd. En hij moet dan weer op, op, op, op zondag om half één weer spelen. Zit daar gewoon heel weinig tussen. En dan kun je wel zeggen, ja, ze moeten moet niet zo zeuren. Maar voetbal is een contactsport waarin je toch één of twee dagen nodig hebt... om uh, kleine blessures te laten, te ja, laten Maar dat weet hij toch. Dat ja, maar verkeken. het is wel allemaal op het en Hij heeft die wedstrijd dus nog gewonnen over Willem. Hij heeft de wedstrijd gewonnen, dat weet <laughs> dat ik. dat wel. En Kuit die zegt ook, van, ik heb, ik heb, uh, eigenlijk, eigenlijk heb ik altijd wel pijn. Uh, altijd heb ik pijn. Ik kan nooit. En nu speelt Liverpool dus geen Europees voetbal voor het eerst in, in 100 jaren. En nu zegt hij: ja, eigenlijk dat ben ik wel veel vorderen. fitter. Ja. Want eigenlijk is het wel goed. Je mag het niet zeggen, want ik wil eigenlijk liever voetballen in de Europa Cup. Maar het is toch ja. wel lekker een keer. Ja. ja. ja nou ja, goed. Dat, uh, dat is ook een voorbeeld van uh, in Engeland spelen is natuurlijk eigenlijk nog veel meer. Hè? Dus die zijn nog een drukker programma. Ja, nou, die die ook dat, meer spelers. Ja, maar dat het misschien toch, ja, nou ja, misschien die, ja. misschien zoek ik ergens een druk die er niet is, hoor. Dat nee, kan. maar je, je moet je ook niet... Wij, we doen, kijk, aan de ene kant is... Uh, lijkt twee wedstrijden of drie wedstrijden in acht dagen lijkt niet zoveel. Maar de verplaatsingen kosten ook allemaal ja, energie. En er zitten ook routines in dat in Nederland... we allemaal denken dat alles om de hoek is. Dus als wij om half een moeten spelen... Ja, dan moet je de dag van tevoren overtrekken. vertrekken. Ja. Dus dan moet, je moet andere indelingen maken. Ik ben het beton. Die, de, uh, voetbal moet... Uh, nie, een sportman moet niet onderschatten hoe belangrijk rust is. Ja. En rust bedoel ik echt mee niks doen. Nou, ja, duidelijk. We gaan straks verder praten. Ook over voetbal, maar ook over turnen. En natuurlijk over de nieuwe kasregel, laten we het zo noemen. Komen we uitgebreid op terug na vijf uur. Graag tot zo. Het Brabantse dorp Drunen. Natuurlijk bekend van de duinen, maar ook van ooit...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 ja beste mensen, hier Kees van de minder berichten met een prettige mededeling. De nieuwe spitstroken op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest zijn open!